Dikter Haak met het NOS-journaal. De PvdA-fractievoorzitter in de eerste Bart, is het niet eens met kritiek op van partijvoorzitter Ploemen op partijleider Cohen. Ploemen zei vanochtend in de Volkskrant dat Cohen te weinig zichtbaar is in de partij. en dat er meer in de Partij van de Arbeid zit dan hij eruit haalt. Volgens Bart Cohen zich, zet Cohen zich erg in. en is er nu eenmaal een periode geweest met veel aandacht voor het Binnenhof. Ik snap heel goed dat een partijleider dan druk bezig is in Den Haag, zegt Bart. Ze heeft er ook wel begrip voor dat mensen de partij hun leider veel willen zien. Plume Maakt Rissa onverwacht bekend dat ze vroegt aftreedt als partijvoorzitter? Haar termijn zou aflopen in 2014, maar ze wil in januari op het partijcongres afscheid nemen. Minister De Jager wil geen onpand voor de leningen aan Griekenland. Volgens hem zijn de voorwaarden te onaantrekkelijk. Gisteravond spraken de Europese minister van Financiën af dat Finland en ook alle andere euro-landen zo'n onderpand kunnen krijgen. Finland krijgt honderden miljoenen euro's aan nieuwe Griekse staatsobligaties. In ruil moet het land veel eerder geld in de noodfonds stoppen, wat volgens De Jager een fors renteverlies oplevert.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 De Amsterdamse effectenbeurs is opnieuw lager geopend. Na de opening stond de AX-index bijna 1,5% in de min. Ook de andere Europese beurzen begonnen lager door de aanhoudende onzekerheid over Griekenland. In Londen, Frankfurt en Parijs bedroegen de verliezen eveneens zo'n 1,5%. Het weer nog bewolkt. Vanmiddag hier en daar wat regen of motregen. Het wordt 17 graden op de wadden en een graad of 20 in Limburg. Morgen wisselen bewolkt met kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag volop herfst met veel regen, wind en ongeveer 16 graden. Dit was het NOI. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen, tussen de knopende Benelux en Ketelplein 2 kilometer, heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Bij het knooppunt Ketelplein is de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roedervaansveen en Zween en en Rijk 4 kilometer, A7 Hoorn richting Zaandam voor knooppunt Zaandam 2, A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3 kilometer, heeft te maken met een aanrijding op de A10. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij knopen de 3 kilometer. En op de A10 de ring Amsterdam tussen Oostzaal naar Werf en de Koentunnel staat 2 kilometer. Bij de Koentunnel is de linkerrijstrook dicht. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maan 3 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Noordloos 3 en voor Houten 2 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen knopend 1 Les en Beeldhoven langzaam rijden over 6 kilometer. A28 Zwolle Utrecht voor knopend Hoeflaken 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 She worth the bull, she break it down, she take it low. She's fine as hell, she's bout to go. Doing the thing right on the floor. And money, money, she's making. Look at the way she's shaking. Make you wanna to touch her, wanna to taste her. Have you lustin' for her? Don't no, crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna Right thing, touch, right spot, dance in your lap, you're ready to pop. She's always ready when you want it, she want it. Like an info, the info, show you where to meet her on the late night of daylight. The Club jumping if you want a good time, she's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze, let's get together, maybe I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in no force. fours? that at that shit, you begin to love. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things that do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. En EO uh, Technology. En Don Omar met Dan speciaal voor Tim. En je luistert naar derde uur zondag in voor deze 2 oktober 2011 met een heerlijke dag. En met wat nieuws van vandaag, want het aantal iPads per huishouden neemt flink toe. Een op de vijf iPad bezitters geeft aan dat in het huishouden zelfs twee of meer Apple tablets aanwezig zijn. Een proefgid... Uh, ik even ja, sorry. Ga je lekker? Nee, nee. We proeven met een nieuwe is een Duitse vrouw ja. vrijdag duur te komen staan. Ze richtte een ravage aan toen ze wegrijdt bij de dealer. De schade bedraagde meer dan 100.000 euro. De 77-jarige dame schamde bij het wegrijden geparkeerde auto. En van schrik verloor ze ook nog de controle over haar voertuig. Ze reed over de stoep en door een hecht terug het terrein van de autodealer op. En Linda de Mol wist uh, zaterdagavond, gisteravond weer eens van oud te scoren op RTL met uh, ik hou van Holland. Hetzelfde kan helaas niet worden gezegd. Van het beste idee van Nederland, het SBS-programma dat dit jaar voor het eerst wordt gepresenteerd, door boven F. van Dorens. 2 miljoen mensen stemden af op de spelshow van Linda, waardoor het programma het allerbest bekeken programma van de zaterdagavond was. Maar het beste idee van Nederland, dat vorig seizoen nog werd gepresenteerd door Tooske en Henk Jan, keken slechts 456.000 mensen. Hebben we hebben drie tussenstanden in de Eredivisie, half drie begon Groningen FC Twente tegen Excelsior. Tussenstand is daar 1-0. Groningen thuis in de Euroborg. Verrassend met 1-0 voor tegen Ajax. En Feyenoord in de Kuip. Tussenstand is daar 0-3 voor ADO Den Haag. Zometeen. Tjerk de Blauw. heeft een interview met de trainer van Bloemendaal. Ze speelden vandaag tegen RK Des. Je hoort het zometeen. Naar Van Velsen. Dit is diep. Op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft, op de Je blijft op en We gaan vandaag voor de laatste keer naar Tjerk de Blauw, Tjerk. En nou, natuurlijk uh, vanmiddag die wedstrijd tussen Erkades uh, en uh, Bloemendaal. Ja, 1-3 winst. En ik denk, een hele tevreden trainer, Romichel. Ja, nou ja, absoluut. Als we uh, bij de koploper uit met 1-3 ...dan uh, kan ik niet meer uh, dan tevreden zijn. En met name het vertoonde spel. Uh, ja, dat was zo goed. Wij waren de ploeg die voetbalden, ondanks dat we na twee minuten al met tien man kwamen te staan. Ja, een discutabele rode kaart met een overtreding op de zijkant. Ja, en dan met die hitte, dat je met 10 tegen 11 tegen de kop loopt. En als je ziet dat je vlak voor de rust een ongelukkige goal tegenkrijgt. En als je ziet hoe we die tweede helft uitkomen, ja, ik ben waanzinnig uh, trots op die gasten. Ja, dat was natuurlijk een mooie streep uh, door de rekening. Dat uh, Sebastian Thomas al heel snel uh, eraf moest. Maar ja, toen moest je een beslissing nemen: je haalt uh, Alex uh, Rijgersberg eraf. En je zet Bart de Bruine erbij. Ja, nou ja, dat is een logische keuze. Kijk, we starten met drie aanvallers. En je weet, ja, die ploeg heeft moeite met, uh, met het spel maken. Ja, dan komt er gewoon een verdediger bij. Bart de Bruin uh, op de bank zit. Nou ja, in principe bijna ook het basisspeler. En uh, Dennis Goes ging naar de zijkant. Uh, nou, dat werd moeiteloos uh, opgevangen. Dan kom je natuurlijk vlak na de rust uh, gelijk op 1-1. Een schitterende actie van Ozan aan de linkerkant. Krijgt die bal goed aangespeeld. Speelt die man door zijn benen, tikt die andere uit. En schiet er goed in. Ja, nou ja hij, uh, normaal uh, vorig jaar was het nog wel eens een stichtje of een lokje. Hij loopt drie man voorbij. Alleen op de keeper af uh, heel zakelijk schieten in het hoekje. En uh, nou, ik heb van die jongen ontzettend genoten Net zoals de rest van het team. Maar ja, uh, Ozan is het ook dit jaar echt een teamspeler geworden. Dan kom ik vlak daarna op, uh, op 1-2 dankzij uh, Weren. Nou, het is dus niet meer uh, Marrakeus, uh, die schoot, uh, die schoot uh, de 1-2 binnen. En ja, maar leuk, Marrakeus natuurlijk, laatste wedstrijd voorbereiding, uh, geblesseerd geraakt met een uh, spierblessure. Uh, Tim Jong kon vandaag niet starten, dus ja, hij uh, zonder een wedstrijdje in twee moest hij starten. Hij heeft het nu volgehouden, ja, en uh, hij maakte hem schitterend af, uh, die bal. Dan kom je nog op 3-1, zelfs dankzij Gijs-Jan Poelgeest, schitterende actie van Biden, die gooit hem helemaal naar rechts toe. Ozan zet hem voor en uh, Gijs kan een schitterend inkoppen. Nou ja, aanval uit het uh, boekje en uh, je zag, ja, die jongens die, die, die voor ruimte weg en wij gaan gewoon twee keer raken spelen. En dat uh, zijn hele herkenbare vormen voor die jongens die er dan uitkomen op het achterlijntje zit boem afronden, ja klaar. Krap je niet achter de oren dan met het verlies van vorige week tegen uh, New West? Ja, maar ja, Tjerk, je verwacht toch niet dat je 26 wedstrijden wint. En uh, ja, dit, dit, dit, dit, dit is een ploeg gewoon die ons wel ligt. En uh, vorige week waren we een beetje onder de indruk uh, van de accommodatie, de entourage en de tegenstanders. Nou, daar hebben we lering uit getrokken. En uh, ja, we zien de toekomst alweer zonnig tegemoet, hoor. Ja. Nu dan zo naar Bas van Velzen, die zijn restaurant opent in de Breesstraat. En dan, dan gaan jullie met z'n allen heen. Ik denk dat het goed zal smaken, een biertje. Ja, nou ja, sowieso. Ze maakt het wel goed met het warme weer. Maar ik denk uh, dat de Bas, uh, wat natuurlijk jarenlang onze keeper is geweest, het heel erg leuk vindt dat we met drie punten terugkomen uit Kudelstaart en tot we dan uh, met dit fantastische weer daarbuiten in de Breestraat. Uh, het strand het Brik overigens. Wel een aanrader voor iedereen. En, en uh, ja, er zal een klein feestje gevierd worden straks. Volgende week Hillegom. Ja, dat is een andere koek. Ja, nee, kijk... Uh, uh, onze ploeg heeft toch meer moeite met de onderste ploegen dan met de bovenste. Nou ja, we zullen er deze week keihard aan gaan werken om ook die negatieve spiraal te doorbreken. dat we ook tegen de ploegen die op de ranglijst, laat ik het wel goed zeg, iets minder doen. En daar moeten we ook gewoon van gaan winnen. Dankjewel. Ja, dat was het deze week dan uit uh, RKDS uit Kudelstaart. 1-3 winst voor Bloemendaal en de hele wedstrijd met iemand. Ik denk dat het een groot compliment is voor de ploeg zoals we gespeeld hebben. Tot volgende week. Bye. Oh. If you want to leave, shake your things, forget all about me. Show me why you felt to realize that you might not ever get another try, girl. Say goodbye before you leave. Molly's got a brand new swing. If you wanna do your own thing, I hear what you're saying. You can play that game. can play. And play that game You're Sorry jongens, ik zal het niet meer doen. Bobby Brown, bekend op zijn kookgebruik. Uh, en je hoorde To Can Play That Game. Zometeen een aantal evenementen hier in Zandvoort. Door Roy van Buringen. Je hoort het na het prachtige nummer van de New Radicals. 90 miles outside Chicago. Can't stop driving, I don't know why. So many questions, I need an answer. Two years later. Still on my mind A ticket to the end of the rainbow. I watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question, why aren't you here with Plaats. Dit zegt de nieuw Radicals... ...and Something You Know. Het is uh, half vijf... ...goedemiddag zondag in Camerland... ...voor deze zondag, 2 oktober 2011... ...met een nieuw item... Aangeschoven in de studio is Roy van Buringen. En vanaf uh, deze week hebben we elke, uh, elke week vanaf, uh, vanaf half vijf een aantal evenementen die we gaan behandelen. Samen met Roy. Gezellig. Gezellig, zeker. Ja. En nou, laten we beginnen met de eerste. De eerste, nummer 1. Nee, nummer 1. Nee, <laughs> nee, dat is uh, vandaag, hè? vandaag is het uh, zondag 2 uh, oktober. Uh, de O zit weer in de maand, dus iedereen moet zijn grieprik gaan nemen. Is dat zo? Ja, okay. dat uh, klopt. <laughs> oh, dat weet ik niet. Nee, voor een uh, beetje tussendoor. Maar in ieder geval, uh, kunstkracht 12 is aan de gang. Dat is uh, vanaf gisteren aan de gang. En dat zijn allemaal ateliers die de deuren openslaan. En uh, hun kunst uh, laten zien. En ook uh, gewoon ook uh, tijdens het werken gewoon. Hè. Dat mensen gewoon even binnen kunnen lopen. Okay, en dan zien ze heel bijvoorbeeld open. een, uh, een kunstenaar schilderen. Bijvoorbeeld. Okay, oh, te gek. En uh, dat is uh, eigenlijk door het hele dorp heen. Overal waar zo'n uh, mooie uh, vlag hangt. Met kunstkracht 12. Daar ja. kan je naar binnen lopen. En um, daar kan je dan ook zien wat zij uh, te koop hebben. Wat ze aan het maken zijn. En uh, wat ze in de toekomst gaan maken bijvoorbeeld. En uh, dat kan je bijvoorbeeld zien in het Louis Davids Carré. Uh, bij de Bushalte. En, uh, en bij uh, ja, de Maria School zie ik hier staan. En eigenlijk bij heel veel andere uh, dingen. En uh, in het uh, Zandvoort uh, Museum is tot 23 oktober ook uh, een thema tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. Dus. Okay. Vanaf uh, de, er is al een tijdje aan de gang. Vanaf 25 september. Tot en met 23 oktober. Dat is allemaal uh, van, uh, vandaag. En het uh, thema van uh, kunstkracht 12 is een spiegeling en dat is een, uh, ja, een oeroud thema uh, dat heb ik me laten vertellen, dus uh, hartstikke leuk oké, okay, ook te gek en de organisator is BKZ Zandvoort. Misschien leuk om, uh, om te weten. En, uh, en uh, wilt u daar een keer meer informatie hebben. Kan u altijd even naar Mol lopen. En die is uh, een van de organisatoren. Dat is allemaal hartstikke leuk. Bij Kunstkracht 12. Wat er uh, ook op dit moment uh, of bijna aan de gang is. Dat is Cultuur at, uh, at the Beach. En uh, dat is een, uh, ja, in ieder geval een samenwerking met, het, uh, met, het, uh, ja, met, met de strandpaviljoens die eraan meewerken. En uh, de, de stad Schouwburg uh, in Haarlem. Uh, en uh, er zijn uh, allemaal uh, optredens uh, bij, uh, bij de strandtenten uh, Waaronder uh, Nautiek zie ik staan uh, Haven van Zandvoort en teken 5 Oké okay. En uh, daar, daar zijn in ieder geval allerlei dingen te doen uh, Dan kan u altijd even kijken op www.cultuurthebeach.nl En uh, daar zit alle informatie of er ook nog kaarten te koop zijn Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik nog niet gecheckt Dus uh, dan kan u altijd even thuis checken achter de PC Culture the NL, dus Ja, ja, ja wat ook vandaag is, is Jazz in Zandvoort, uh, Scott Hamilton. Uh, dat is vandaag uh, in, uh, in gebouwde krocht, dus uh, wilt u uh, kaartjes hebben, dat kan altijd eventjes. Kijk dan eventjes, jazzinzandvoort.nl of we gaan gewoon uh, naar gebouwde krocht. Um, uh, de kaartjes zijn uh, per persoon 15 euro en de studentenprijs is 8 euro. Dus ben je student en kan je dat bewijzen, ga dan uh, daarvoor kaartjes kopen. jazzinzandvoort.nl Dus uh, dat is dit uh, weekend uh, nog aan de gang eigenlijk, okay. en de komende dagen is er ook nog een hoop uh, aan de hand. En op 3 oktober is bijvoorbeeld het pokertoernooi toernooi en dat uh, vindt uh, plaats uh, bij het Holland Casino uh, op Badhuisplein 7 en uh, de prijs, uh, ja in ieder geval wat je daarvoor uh, moet betalen als Intra is 50 euro en de winkans is natuurlijk best wel groot als je gewoon hartstikke goed bent. Verder hebben wij de uh, komende dagen ook nog uh, Cinema Nostalgie, natuurlijk uh, dat is een, een terugkerend uh, evenement in Circus Zandvoort en uh, wil je daar uh, bij zijn, dat kan vanaf uh, 6 euro kan je daar bij zijn. Oké, okay, wat een gek. En uh, misschien ook nog eventjes... Uh, Leuk om mee te nemen. En dan gaan we daarna gewoon volgende week verder praten. Ik heb nog twee kleine dingetjes. Dat is natuurlijk de natuurwandeling georganiseerd door de VVV Zandvoort. En die vindt plaats op 4 oktober. Een aanvang is 10 uur ochtend. En het is afgelopen om half 12. Uh, s middags. Of uh, ook s ochtends eigenlijk. Hè. En uh, wil je daar aan meedoen? Dat kan. Het kost 6.50. En heb je een kind tussen 4 en 8. Jaar, Dan is het 5 euro Hartstikke leuke tocht uh, Door een uh, hele uh, goede reisgids Om het zo maar te zeggen Oké, okay, nog eentje doen? Ja, nog eentje doen wat, Of uh, nog twee eigenlijk 8 oktober uh, treedt uh, hij weer op In het Wapen van Zandvoort Leer van sponsoren En uh, vanaf 8 uur En dan geeft hij een jam sessie met uh, zijn friends Dus uh, okay, iedereen is, is hartstikke welkom uh, bij het Wapen van Zandvoort Misschien is het al over een, Het is pas over een tijdje, eind oktober Maar dan gaat Talent of the Voice weer van start In uh, XL in, Op het uh, ja, Kerkplein in de buurt in ieder geval. En um, XL uh, gaat daar weer de Talent of the Voice uh, organiseren. Een paar weken geleden was je nog in Sassenheim. En uh, vanaf uh, vol, uh, vol, uh, over het eind van de maand gaat het uh, plaatsvinden in XL. Okay, en mensen kunnen zich daarvoor opgeven via info eventsnl Oké, okay, dus info-nee, info On eventsnl eventnl Allemaal opgeven. En dat uh, is natuurlijk een te gekke talentenjacht. Nou Roy, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En uh, volgende, volgende week. week weer. Ja. En uh, volgende week weer veel meer evenementen. Zometeen tussenstanden <laughs> van de Eredivisie. Nu weer is de danceplaats van dit moment. Dit is Avicii. En Levels. Zegt, de nieuwe van Avicii die uit Levels We hebben vier slagen in de eredivisie VV Venlo Verlies, verlies thuis met 1-3 van AZ Twente 2-2 gespeeld tegen Excelsior thuis FC Groningen Pijnlijk verlies voor Ajax 1-0 Feyenoord thuis tegen Haag Krijgt een Jantje zoals dat heet Een 0-3 En een tussenstand nu In de eredivisie half 5 begonnen In Nijmegen is het NSE PSV En Aldo hij komt eraan hoor. Daar er is hij dan. MC can't Hammer. Speciaal this. voor jou. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, my, my. My music hits me. So hard. Makes me safe. Yeah, that's how we living, and you know we Can't touch this Look at my eyes, man You Can't touch this Yo, let me bust my phone we lyrics Can't touch this Fresh New Kids Touch this. Yo, sound the bell. School's in. Summer. Can't touch this. Give me a song. A rhythm, making them flat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hymn, or you're talking about a show that's hot And tight. Singles are slacked so fast, I'm a whiteboard tape. To learn, what's gonna take the nice to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know. Can't touch this. You can't touch this. This. You better get high, boy, 'cause you know we can't. can't touch this. Ring the bell. Touch this. You can't touch this.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 Um, is een Love hier bij zondag in Kamerland um, vandaag gespeeld? VVV Venlo AZ. AZ is een nieuwe trotse koploper in de Eredivisie Ze wonnen namelijk uit bij VVV Venlo met 1-3. Trainer Gertjan Verbeek over deze wedstrijd. Ten nul. <laughs> maar het liep toch voorbeelden vandaag na zo'n zware Europese trip. Ja, we zijn goed omgegaan met, met de omstandigheden, want het was vandaag heel erg warm.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 Dus, uh, dat, dat lijkt misschien uh, uh, niet zo, maar uh, die jongens waren compleet stuk. Maar dat heeft ook te maken met de stand 3-0. En dan, is de bui, uh, dan heb je ook zoiets dat de buit binnen is. Uh, uh, dus uh, ik denk wel dat ze tot het gaatje zijn gegaan. Uh, dat moest ook en, uh, en vandaar ook die 3-1 0 3 overwinning. Heb je alleen nog een beetje zorgen gemaakt in het eerste kwartier na rust? Nu krijg je nu nog een heel klein stormpje. Nou, daar heb ik zeker naar de andere kant op gekeken. Ja, ik heb uh, kansen of twee, drie geteld voor uh, VVV, het eerste kwartier naar rust. Ja, maar je hebt wel vaker dingen gezien die ik niet zie. Dus uh, ik vind je daarin wel wat, af en toe wat negatief kritisch. Oh. Dan wil je verder niks meer over zeggen? Ja, ja, ja, als jij het gezien hebt, drie, vier kansen. Volgens mij heb je het hele Wester. Geen... Nee, ik zei één, twee. Ja, nou, al, al één, twee. Maar dat is. Uh, volgens mij waren ze. Uh, compleet uh, lam geslagen en uh, er zijn natuurlijk altijd momenten in een wedstrijd, want de eerste helft kan hem ook nog een moment voor, uh, voor de geest halen, dat Boesa er op, uh, op onze rechterkant doorheen gaat uh, voor hun links en die bal gaat langs. en uh, het zijn altijd momenten in een wedstrijd die een wedstrijd doen, kunnen doen kantelen, maar ik denk dat het krasverschil op dit, uh, op dit moment te groot is voor, uh, voor een andere uitslag. Ik heb je nog maar één keer echt uh, een beetje opgewonden langs de lijn gezien en dat was toen je Wernblom in bescherming moest nemen. Kijk, er gebeuren een aantal dingen in het veld waarin is afgesproken dat ook de vierde official daar een, een rol in speelt en ja, heeft twee, twee weken geleden ook al zijn tand gebroken hij heeft nu weer een tand gebroken hij zei dit moment is zo, ik speel een best. ik moet naar de tandarts en ik speel een best. ik moet weer naar de tandarts uh, ja, daarin vind ik dat je spelers af en toe in bescherming moet nemen hè? want hij maakt dan ook een hoop misbaar en het kost hem ook als een gele kaart dus vandaar dat ik daar even mee, lichtelijk mee bemoedde. Nou, het was ook wel te zien dat hij getroffen werd door een elleboog en het werd niet geconstateerd door de arbitrage Nee, maar dat zeg ik. Uh, ik zag het ook. En de vierde visio staat nagenoeg naast mij. Dus daar moet hij op letten. Wat kun je nu nog meer wensen met jouw selectie? Want het draait nu voorbeeldig. dat Je bent ze nu een week kwijt. Is dat een onderbreking van jouw trainingsperiode, zoals jij dat gewend bent? Een trainingsmethode? Nou, ik ben ze 14 dagen kwijt. We krijgen de laatste op donderdag terug. Dan kunnen we één keer trainen voor Ajax. En we staan Ajax. En zo eindigen we deze zondag in Kedemeland. Voor deze zondag 2 oktober 2011. Maar we gaan nog één uurtje door. Eén uurtje extra omdat het zo lekker weer is. En we hebben gewoon de tijd over, dus we doen het gewoon. Maar Met ik onder vind... andere het tweede uur, of het eerste uur, de Foplijn. Ja. We gaan er weer iemand bellen en die uh, doen we door middel van de gaan we die in de maling nemen. Wat het is hoor je straks.